Ramdev eist de doodstraf voor corrupte regeringsfunctionarissen. De regering heeft er alles aan gedaan om de hongerstaking van Ramdev te voorkomen. Toen de goeroe in Delhi landde, stonden er vier ministers hem op te wachten om hem van zijn voornemen af te brengen. Ramdev is niet onomstreden, onder meer vanwege zijn opvatting dat homo's zieke mensen zijn.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 Dit is Radio 1. Tros nieuwsshow. Presentatie Peter Deby en Diebertje Blok. Drie minuten over tien, we zijn er vroeg bij. Bij het laatste uur van de Nieuws over een minuut of twintig... is Ingrid Hogevorst de baas van de boeken. Uh, eerst even iets heel anders. Inge, je bent uh, uh, even weg geweest als. Dat heet ze, geloof ik, officieel. Writer right in Residence. Writer in Residence. En ja. in Athene, hè? Ja, want in Athene heb je naar het NIA, het Nederlands Instituut Athene. En, uh, nou ja, dat, dat, is een, dat is een prachtig villaatje in een plaka. En uh, dat is uh, met geld van universiteiten in België en Nederland. Uh, is dat uh, uh, daar neer, neergezet voor studenten archeologie, antropologie ja. en het Fonds voor de Letteren... Wat, sorry, dat heet nu het Letterenfonds. Die zijn nu samengebracht. Mm -hmm. Productie, vertalingfonds en het Letterenfonds. Het, nou, het Letterenfonds huurt daar uh, in de boven een, een kamer. Dat heet de Van Hasseltkamer Naar Frans van Hasselt. De oude NRC-correspondent uh, cor die heel veel jarenlang daar heeft gezeten. En heel veel geschreven heeft over Athene. En onlangs helaas is overleden. Want ik had hem heel graag ontmoet. Uh, maar goed, dat is een kamer. En dat, uh, daar kon ik zitten. En wat Drie moet je daar dan doen? Schrijven. Ze hebben een prachtige bibliotheek. Over Athene of wat? Nee, nee, nee mijn, uh, mijn uh, vierde roman speelt zich voor een deel af in Griekenland. En uh, natuurlijk heb ik een fictief... Uh, Griekenland gemaakt. Want ik ben vroeger heel veel in Griekenland geweest. Maar het is natuurlijk Griekenland uit de jaren 70. Ja, ja. En ik vond het heel spannend om daar weer terug te zijn. Ook terug te gaan naar de plek waar in ieder geval een deel van het boek zich ook afspeelt. Want als writer in residence, dan moet je wel altijd daar iets doen wat ook te maken heeft met die plek. Uh, dat of weet ik niet. Dat kan je daar ook gewoon niet aan een roman over. Dat zou ik niet weten. Maar in mijn geval was het wel degelijk zo. Ja, ja. Nou, de allerlei dichters hebben er gezeten. Dat weet ik niet. Ik weet niet wat de criteria zijn van het letterenvond. En je zat er natuurlijk maar in het een was... rare, rare tijd, ja, want, het, was het, want geweld... het ging daar echt los ja. natuurlijk. Ja, het was geweldig, want iedereen heeft het over de crisis. Ja. En ik heb met zoveel mensen gesproken. Nee, ik ga er ook echt een, uh, een stuk over schrijven. Want ik was, uh, wat ik vooral heel leuk vond, uh, dat Nia, dat kent natuurlijk allerlei vrienden. Er is ook een soort stichting. En dat zijn dus Nederlandse vrouwen, heb ik daar ontmoet, die al dertig jaar in Griekenland wonen. En dat zijn vrouwen die wat je van die... Uh... Hele zeg maar, mantelpak, keurig, voldoen die aan het jaren 50 beeld... van de uh, echtgenoten van de ambassadeur. En die hebben ook allemaal op de ambassade gewerkt. Diplomatenvrouwen. Diplomatenvrouwen, en uh, heel slim. En die, waren, die, zijn, die vrouwen die heb ik dus gezien, want die kwamen daar... Uh, uh, uh, s'avonds. En uh, ik heb heel veel met die, deze vrouwen gepraat. Maar die hebben vooral heel erg moeite met de, de, ja, het slechte imago van Griekenland nu. Want zij, zij leven in dat land al dertig jaar. Zij kennen dat land door, door en door. En uh, zij uh, kregen ook e-mails van je moet, uh, je moet dit eens even lezen en dat eens even lezen. Want het klopt helemaal niet wat ze zeggen. Want, nou, en dat... nou ja, jij hebt dat zelf kunnen ervaren of het klopt wat ze zeggen. En... Uh, nee, want ik, zit, ik weet natuurlijk niet precies hoe dat zieke stijl, Bijvoorbeeld de zieke, de zieke zorg, daar heb ik heel veel met mensen over gesproken. En uh, ja, dat is, uh, dat is niet al te best. Mm -hmm. Tenminste, als je gewoon een beetje goed behandeld wil worden dan moet je kerstgeld op tafel leggen. En het kan de een wel, die vrouw misschien wel. Maar de huishoudster in het NIA, Anna, die vroeger in Duits sprak... en die in Duitsland had gewoond en die ontzettend spijt had dat ze ooit terug was gegaan met haar kinderen. Ja, die heeft dus een oude moeder. En die moet dus gewoon 3000 euro op tafel leggen... als deze vrouw geopereerd moet worden. Want als je een ziekenfonds bent, natuurlijk kan dat. Maar je wordt op een lijst gezet, zegt ze, op een wachtlijst. Twee, drie maanden. Ingenborg Beugel heeft het vorige week hier verteld... dat de, de woede ook van mensen op straat is. Ja, wij draaien nu op en wij worden hier... Ja. stel dat je uitvreden is ja. neergezet. Is dat ook wat de je... De gewone, natuurlijk, maar het is altijd zo. De, de gewone man... Ja. He, het pensioen met 200 euro van de moeder naar beneden gehaald. Haar kinderen goed opgeleid kunnen geen baan krijgen. Wat is de uitkering die ze krijgen? 200 euro. Dus deze vrouw heeft en de zorg voor haar kinderen... Die dus al 30 lopen en de zorg van een moeder. En werkt zich pletteren want dat En werkt depletter voor zeven Helemaal geen luiigheid voor de, de, de, de, de, de, de. nee nee nee. Nee, nee. nee. nee. nee. nee. nee. nee. Dus het was echt een hele mooie ervaring. Noem en ik had ja, de, ja, ik had natuurlijk de, boeken mee. De boeken uh, ja, ja precies. Uh, Cloud Landsman de Pat, uh, Patagonische haas. Nou, daar ga ik straks heel veel over vertellen want via Landsman uh, denkt, denkt aan Shoah, he, de negen uur lang durende film over de massamoord op de Joden. Dat neemt natuurlijk een centraal thema. Het uh, neemt grote plek in het boek het maken van Shoah en dat is ook ontzettend interessant. Maar hij heeft natuurlijk ook in een wonderlijke driehoeksverhouding gezeten met Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir, Castor noemt ze die, met wie die heeft samengewoond en honderden andere onderwerpen. Ik ga er straks over vertellen. Dan heb ik een boek bij me, uh, Het Mussolini-kanaal. Antonio Pennacchi kreeg de Primo uh, Strega, de grote Italiaanse prijs, vorig jaar is net vertaald... Ook heel interessant, eh, een chroniek eigenlijk van het fascistische Italië... onder Mussolini, onder, door de ogen van een boerenfamilie... die van Noord-Italië naar eh, het, eh, zeg maar het, eh, het land van Mussolini... Agro Pontino, dat was een moerasgebied onder Rome... dat hij heeft drooggelegd en daar scoorde hij echt mee... en daar konden die mensen dan naartoe. En dan, eh, daarna aansluitend, Porta Romana speelt zich af in Italië... Uh, maar zou nooit door een Italiaanse auteur geschreven kunnen zijn. Dat is het ook niet, het is dus een Nederlandse. Kijken, ja. Robert Wellagen. En, uh, maar goed, speelt ze wel af in Italië, ga ik straks zo vertellen. En dan natuurlijk meegenomen, ja, een soort grabbelboeken... uit de geheime lade van Hugo Claus. De Wolken. Nou. Oh, daar heb ik goede dingen over gehoord. Ik nou, ben we benieuwd wat jij op, vindt. Ja. Dat wordt nog ja. haastwerk, uh, als je deze jongens allemaal wil meenemen. Oké, okay, we zien wel hoe ver we komen. Hè? Ja. We beginnen met gebreken, als je het niet erg. Nee, ja, wacht even. We besluiten de nieuwshow. Uh, dus dat zal ik ook nog even vertellen. Vandaag met de modejournalisten. Enoek Tan. En zij leidt ons door de Arnhemse modebiennade... en belicht de rol van Nederlandse ontwerpers in de internationale modewereld. Maar inderdaad, je hebt hartstikke gelijk. We beginnen met gebreken. Ja, toch? Ja. ja. Wil je jezelf echt begrijpen, dan zul je domweg moeten aannemen... dat je net zo bent als andere mensen. En dat algemene psychologische principes dus ook op jou van toepassing zijn. Er zijn mensen die tot zelfkennis denken te komen middels navelstaren. Hun gevoel volgen en de aandacht op hun eigen binnenste richten. Maar je moet juist niet naar binnen kijken. Vergeet jezelf en kijk naar buiten. Dan leer je meteen ook nog iets over de rest van de wereld. Het is een citaat uit het voorwoord van het boek Menselijke Gebreken voor Gevorderden. Dat dan weer wel. Van de Nijmeegse hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk. En hierin haalt zij de illusies die wij over onszelf hebben onderuit. En leert ze ons tekortkomingen kortkomingen bij onszelf met plezier te herkennen... waardoor we leuker worden. Vanmorgen is bij ons de gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, herken je eigen gebreken en word leuker. Is dat een van de boodschappen of misschien wel de belangrijkste? <lacht> nou, zo, zo vind ik het gelijk al een beetje klef uh, klinken. Oh maar, jee. Ja. Kijk, ik, nee, ik denk inderdaad wel... Ik, um, Kijk, ik schrijf altijd wel over de, de nare kanten van mensen... Hè, hoe ze door, uh, door hun ego's uh, worden gestuurd... en ja, dommigheid en hun eigen dommigheid niet goed in beeld hebben. Daar schrijf ik over. Maar ik geloof ook wel, hij legt erin dat mensen een leukere... een, een meer authentieke, uh, altruïstische, effectieve kant hebben... Uh, die, die vanzelf meer naar boven komt als je, als je jezelf meer in beeld hebt... met al je mensen. hebt Maar wat bedoel je nou met in beeld hebben? Nou, in beeld hebben... Dat klinkt nou, wel lekker, maar ik uh, heb geen idee waar je het over hebt. Nou, dus zullen we jou dan onder handen nemen vandaag? Nou, dat is wel weer het andere uit. Als je hier. Ja, er wordt hier luid geknikt. <laughs> Want je zit al meteen met de armen yes. over elkaar. Kijk, ja, ja, dan... nou ja, ga je gang. Ja. In de verdediging. Nee. Of niet? Nou ja, dat, dat, dat is een beetje, het is een beetje aanvallend. Komt dat over. Oh, aanvallend, nou ja dat, ja, dat was misschien ook wel de bedoeling. Ik denk, maar... ja, wat hadden we nou in beeld brengen? Ja, wat wat nou, in beeld goed, brengen? Nou je hebt gelijk. Dat is een vage term. Ik zal het uitleggen. Als je, als je door je... Als je bijvoorbeeld het ego is voor mij een centraal thema. Nou, als je door je ego wordt gestuurd... ik denk dat we dat allemaal kennen. Dat, dat zal je ook wel eens hebben. Dat je, ja, ik, ik, misschien gaat het te ver om, nu om jou een voorbeeld te vragen. Natuurlijk, <laughs> iedereen realiseert zich toch wel... dat hij door zijn ego uh, ja, gestuurd wordt. Bijvoorbeeld, je hebt wordt. een conflict met iemand... en je denkt, ik heb verdomme gelijk... en, uh, en ik, ik zal zorgen dat ik, uh, dat ik gelijk krijg... en dat anderen dat ook weten. Ja. Hè? Dat, is, dat is een ego-ding. En, en zij hebben je... sowieso ongelijk, dat ja, ook. En dat dan, dan ja. is een voorbeeld. Hè? Van dan zit je in die emotie, die boosheid. Hm. Het is al een hele dwingende emotie. En je ego doet ook een woordje mee. Want je moet winnen en gelijk krijgen. Ja. Nou En wat er dan op zo'n moment gebeurt... is dat mensen vereenzelvigd zijn met het ego. Hè? Dus je voelt alleen maar dat belang van... ik moet hier... Bovenop komen ik kan daardoor niet meer reëel naar jezelf en dan, kijken. En dan, nee, en dan zit je in een soort blikvernauwing. Dan zie je alleen maar dat die ander fout is en dat jij gelijk hebt. Ja. En, dan, en wat je eigenlijk zou moeten doen, en dat bedoel ik met jezelf in beeld hebben... is dat je een helikopterview inneemt. Hè, dus dat je, en dat kan niet als je heel boos bent. Dus je moet eerst een time-out nemen en wachten ja. tot je niet meer boos bent. Want ja, Dat is het goede nieuws over emoties. Ze gaan altijd weer over als je even afleiding zoekt. Ja. Nou, en als je dan een beetje uit die emotie bent, dan kan je een helikopterview innemen. Dan kan je zeggen, goh, hoe ziet dat er eigenlijk uit wat ik hier aan het doen ben? Nou, dan zie je dat je ego behoorlijk tekeer gaat. Ja. En dan, dan, ben je niet meer samen met je ego. Dan sta je er buiten en ja. kijk je naar je ego. Ja, als je een beetje handel doet, vraag je dat aan een vriend, want dan gaat het een stuk sneller volgens mij. Want die kan dat wel. Dat kan. Ja, toch? maar als je in de emotie zit, wat mensen dan doen, is ze gaan meestal gaan ze naar een vriend, waarvan ze onbewust weten dat die hun gelijk oh, gaat geven. Oh, die wel mee lult. Ja. Vind ze ja, je, je dat nou ook niet belachelijk? Ja, zegt die vriend dan. Dan kom je niet verder. Nee. En het effect daarvan is dat mensen dus altijd zeggen, ook bijvoorbeeld in conflicten. van ja, ik heb gelijk, want die en die vindt ik vind het, het ook. ook ja. En dat ze heel erg overtuigd zijn van dat zij het op de goede manier zien en die ander, die is helemaal verdwaald of vooringenomen... of die heeft een gekleurde blik. En wat ze helemaal niet begrijpen is dat hij aan, aan de andere kant staat... met zijn vrienden, en dat hij precies hetzelfde van jou denkt. Ja. Nou, en dat is eigenlijk het doel van de, de, de hoofdstukjes in dit boek. Het zijn allemaal voorbeelden waar je aan kan zien van... ja, als je die helikopterview inneemt, dan kan je mij zien staan... en dan kan je zien, als je van jezelf naar de buitenkant kijkt... dan zie je het eigenlijk veel beter dan kan je zien dat je net zo bent als een ander. En ja. dat jouw waarheid niet waarder is dan de waarheid van een ander. Dat is de theorie, maar nu de praktijk. Op het moment dat je dat ziet, dan gebeurt er al iets. En want je kan je heel goed voorstellen dat je in die emotie van... ik heb gelijk en mijn ego moet winnen... dat je dan heel anders reageert dan wanneer je die helikopterview inneemt... en gaat zien van, goh, ja, vanuit dat perspectief bekeken... ziet hij mij als een vooringenomen idioot. En als je dat inzicht eenmaal hebt... Dan ga je vanzelf daar naar handelen. Dus dat is, denk ik, ook wel een belangrijk punt. En uh, dat mensen vaak denken: van ik kan niet aan mezelf werken. voordat ik allerlei dingen bedacht heb over hoe ik in elkaar zit. En. Maar het, maar het punt is, als je echt inzicht hebt, dan verandert je gedrag vanzelf. En als je ziet dat je een afgrond inloopt, dat is inzicht, dan stop je met lopen. Dan hoef je niet te denken, goh, nou heb ik dit inzicht gekregen, wat zal ik nou eens doen? En dus echt inzicht in de kern van hoe het in elkaar zit, leidt er vanzelf toe dat je je anders gaat gedragen. Hoe kwam je erbij om je zo met dat ego bezig te houden? Hmm, nou, ik ben ooit begonnen... Vroeger, vroeger, zeg maar, toen ik begon als wetenschapper... deed ik onderzoek naar hoe wij ons indrukken vormen van andere mensen. En van daaruit ben ik op een gegeven moment onderzoek gaan doen naar slijmen. Dat hield mij bezig... Naar slijmen? En, ja, omdat ik dat veel zag in mijn Likken. werkomgeving. Ja. Ja. Want ik was toen zelf zeg maar halverwege de universitaire ladder. En goed geslijnd. En Dan, en en dan, dan, zie, je dan zie je dat jouw collega's slijmen tegen de oh. baas. Want als buitenstaander... Jij, jij zelf niet, nee. Precies, wat jij, dat heb ik ook een beetje. Je weet ja, heel goed hoe anderen ja, in ja, elkaar zitten. Dat wel, ik zal dat ook wel gedaan ja. hebben. Maar dat zijn precies weer van die dingen die je van jezelf niet ziet. Dat zie je vooral bij anderen. En daarom, even terzijde, mijn boodschap... je moet altijd kijken naar je gedrag en niet naar je bedoelingen. Want we denken van, ik bedoel het allemaal zo goed... maar je, moet, je beoordeelt andere mensen ook op hun gedrag. Dat moet je bij jezelf ook doen. Maar goed, dus ik zag vooral anderen slijmen. En, en ik zag, omdat ik nog niet zo belangrijk was... dat mensen op een congres met mij stonden te praten... en over mijn schouder keken van, zie ik een belangrijker iemand? Mm -hmm. en, uh, nou, en toen dacht ik, dat is interessant. En daar ben ik onderzoek naar gaan doen... En, in dat onderzoek ben ik allengs ook gaan onderzoeken... van hoe ziet het eruit voor de beslijmden, degene tegen wie geslijmd wordt. En ontdekte ik dat die het helemaal niet in de gaten heeft. Dus buitenstaanders, die zien het. Maar als er tegen jou geslijmd wordt, dan zeg je... god, die persoon heeft een hele goede kijk op mensen. Want de meeste mensen hebben een positief zelfbeeld. Dus die denken, al oh, die geweldige dingen die over mij gezegd worden... die, die kloppen gewoon. En, um, nou, en dus mensen laten hun ego heel graag strelen en dat kleurt hun blik. En ik heb zelfs, want ik ben toen gaan uitzoeken van... wat kan je doen om te zorgen dat iemand doorheeft dat er tegen hem geslijmd wordt? En toen ben ik allerlei um, kosten in beeld gaan brengen. van hè, dat, je, dat je meer geld zou moeten geven aan die persoon als je hem meer waardeert. En dat je het uit je eigen zak zou moeten betalen... Of dat als je geen juist beeld hebt van die persoon... dat het erop zou wijzen dat je niet zo goed was op sociale intelligentie. Dus al dat soort dingen om mensen te motiveren om beter op te letten. En het hielp allemaal niks. Dus dat betekent, als er tegen je geslijd wordt, dat doet iets met je... en dat gaat een eigen leven leiden. En dan weet ik zeker dat er mensen zitten te luisteren en denken... ja, maar ik trap daar niet in. Nou, of, dat... of die denken van een positief zelfbeeld hebben... Dat is, daar is toch helemaal niks mis mee? Nee, nee daar is niks mis mee. Alleen, als je, als je erin trapt op het moment dat er tegen je geslijd wordt... ik denk dat de meeste dat dat bevestigd dat wordt dus zien. door een ander, dat je positief... Ja. Dat, je, dat, het, dat je goed bent. Ja, maar als je dus iemand meer geld gaat geven omdat hij tegen je slijmt en dat heb ik gevonden in onderzoek, mm -hmm. dat zouden mensen denk ik niet graag willen. Maar mensen denken altijd van, ik trap daar niet in... maar dat komt omdat ze zich alle keren herinneren... dat ze gemerkt hebben dat iemand slijmde. Maar al die keren dat je het niet merkt, daar ben je je niet van bewust. Hè, maar dat is ook allemaal gebeurd. Hè, dus al die keren dat je zegt, nou, dat is wel zo'n toffe peer... die ga ik een salarisverhoging geven... Tel die misschien aan het slijmen was, He, dat kan. Maar je hebt gelijk, een positief zelfbeeld is op zich... heel handig om te hebben in het sociale leven. Dus de mensen met een positief oh. zelfbeeld zijn gelukkiger... En ze zijn wat ondernemender. Voor de rest maakt het niet zoveel uit. Voor de rest uh, zijn er niet zulke grote verschillen tussen positief en negatief zelfbeeld. Nee. Een van de andere pijlers van het boek is... Uh, we gedragen ons als prinsjes en prinsesjes. Ja. Denken uh -huh. dat we allemaal zo uniek zijn. Uh, we voelen ons beter dan de rest. Moet je die domme uh, idioten om je heen houden zien? Nou ja, enzovoort, enzovoort, uh -huh. enzovoort. Ja. Dat is een belangrijke constatering, het prinsesjesgedrag. En het ja, die dat, je eraan is, heeft. dat is ook een beetje weer het ego. Ik ben beter dan anderen. En, uh, en prinsjes en prinsesjes, dat is een beetje ook opgekomen, denk ik... in de, in de tendens om het gevoel heel centraal te stellen. Hè? Want wij denken nu in onze samenleving... je moet trouw zijn aan je gevoel, dat is heel echt en authentiek... En, maar dat het is een goed ge... excuus om iets op een bepaalde manier te doen. Ja, of niet te doen. Dus... Precies, ik ja. voel het zo en dan ja. houdt alle discussie op. En heel vaak is het gevoel toch ook een manier... gewoon om doodordinaire je zin te krijgen. Ja. He, dus in relaties, ja, maar als het mij zo'n verdriet doet... dan kun je dat toch niet doen? Nee. He, dat is dan gewoon in feite afdwingen. En, he, en ook alles maar eruit gooien. He. Wat ik, daar hebben we het eerder een keer over gehad. Emotionele incontinentie, alles ja. maar eruit gooien. He, om, ja, maar dat is nou eenmaal mijn gevoel. En daar krijg je een beetje kinderlijk gedrag krijg je Maar waarvan. het lijkt door al die cursussen die mensen op handen, En het wordt alleen maar meer, meer, meer. L lijkt dat alleen maar gestimuleerd te worden. Ja. Je, je, nou ja, en daarom zit ik hier om dat tegen te houden. En, en, en onder, een, een, een hoofdstuk heet al Coaches in jouw boek. Hè? over ja. dat er, Ik geloof een kwart van de bevolking is coach. Ja, over, uh, over ja, de rest. Ja, dat wordt wel eens gezegd. Hè? De ene helft van Nederland coacht de andere. En daar, zit, daar, bedoel, daar dat stukje daar is natuurlijk heel veel commentaar op geweest... uit de coachingshoek. Ja. En er zitten echt hele goede mensen bij, weet ik uit ervaring. Ik heb heel veel samengewerkt met coaches. En er zijn goede coaches zijn er in Nederland. Maar er zijn ook een heleboel... die met hun eigen ego aan het worstelen zijn. En die denken, ah, in, als coach zit je natuurlijk in de rol... van degene die het allemaal weet... He, dus die cliënt die vindt jou geweldig, want jij weet hoe het werkt in het leven. Vaak zijn het ervaringsdeskundigen, toch? Er, ook, die die hebben zelf een crisis ja. meegemaakt en daar zijn ze doorheen gekomen. En dan willen ze anderen vertellen hoe het werkt. Vijf we keer gescheiden went. en dan nu eventjes ja. bemiddelen. En dan, en dan is de vraag, wie zit er nou eigenlijk wie te coachen? Want uh, iedereen kan zich coach noemen en die, die cliënt helpt jou door jou in die rol van coach te bewonderen en als voorbeeld te zien. Maar waar komt dat prinsjes- en prinsesjesgedrag vandaan? Want dat is toch iets van de laatste tijd, of niet? Nou ja, dat, dat is ook een beetje omdat het nu mag in onze samenleving. Vroeger, als je dat deed, het is toch mijn gevoel... dan werd er gezegd, stel je niet aan... En nu mag het, en mensen hebben natuurlijk de neiging om het voor zichzelf fijn te willen hebben. Dat is gewoon oerinstinct. Ik wil naar mijn zin hebben. En ik wil niet te veel rekening houden met consequenties die ver van mijn bed zijn. En dat hadden ze eeuwig geleden ook, dat gevoel. Ja, alleen toen, dan werd er gezegd... nou, je moet maar zorgen dat je een beetje rekening houdt. Er zijn ook normen. He, dus de normen in onze samenleving zijn veranderd. Je mag voor je gevoel opkomen. En je hebt recht op geluk. En al dat soort dingen. En misschien wel belangrijk om te onderstrepen. Ik zeg dus niet dat we alleen maar puur op ons verstand moeten vertrouwen. Daar geloof ik helemaal niet in. Dat wordt een zielloze bedoeling. Uh, maar ik, ik maak wel verschil tussen wat je zou kunnen noemen... het onderbuikgevoel en... De wijsheid van het hart. Hè? Het hart wat meer een lange termijn perspectief heeft. Nou ja, heeft. en denk vooral niet, tenminste dat is mij bijgebleven... dat jij de enige bent die dit soort shit doormaakt ja. als je in de shit zit. Ja, ja want dat, dat hoort bij het leven. We maken allemaal shit mee. En ja. we zijn allemaal maar mensen met gebreken en onvolkomenheden. Dus je mag er gerust gif op innemen dat jij daar ook bij hoort... bij die mensen met die gebreken. Ja. En dat wil niet zeggen dat iedereen natuurlijk... zijn individuele manier van omgang en uh, oplossing daarvan ja. heeft. Klopt, ja. Toch? Want dat hoeft niet te leiden tot een eenheidsworst. Realiseer je wel dat je ook nog een individu kan zijn. Ja, tuurlijk. Ja, want iedereen heeft zijn eigen geschiedenis... en zijn eigen gevoeligheden. En, maar, maar het is gewoon echt veel handiger... als je dat stuk in beeld hebt... Hè, omdat ik hoop dat de term nou oh. duidelijk is... als je gaat zien van oh dit, dit is mijn ego, dit zijn mijn gevoeligheden... dit is mijn waarneming van de situatie... en dat is waar ik op reageer. Ja. En op het moment dat je dat ziet... dat geeft je een veel ruimere blik op de dingen. Want dan kan je ook het perspectief van een ander innemen. Je kan ook denken van... Goh, is dit over vijf jaar ook nog belangrijk? Ja. Is dit wel congruent met waar ik op termijn in geloof? Met wat voor mens ik wil zijn? Uh, en als ik nou niet zo heel hard hoef te bewijzen dat ik ertoe doe... wat wordt er dan belangrijk... Al dat soort vragen kan je jezelf dan gaan stellen. Het geeft je veel meer handelingsvrijheid. Iedereen heeft in zijn omgeving vast wel iemand... waarvan je je eigenlijk met, ook met je hele omgeving realiseert... die blijft zeg maar wentelen in het verdriet wat hem aangedaan ja. is. Of eh, vroeger, of scheiding, of werk, of kan hij schelen wat. En komt daar ook niet uit. Vijf jaar later is de situatie ja. nog exact hetzelfde als die nu ja. is. En het lijkt wel of er nooit al gebeurt. Ja, en dat is, uh, ik heb daar in het boek staat ook een stukje over slachtoffergedrag. Dus hoe ga je om met slachtoffergedrag? En dat begint met erkenning geven. Want vaak heb je daar natuurlijk helemaal geen zin in. Want maar... je denkt, die is al vijf jaar aan het kermen. Ja. Daar ga ik mooi niet op in. Die vijf maar... jaar erkenning geven is nee, best jij, lang. Ja. Iedereen, iedereen, iedereen loopt er collectief omheen. Alleen degene die het, ja. uh, over, uh, die het doet, uh, merkt dat vaak niet. Maar als je iemand vooruit wil helpen, moet je eerst wel even meeleven. Dus eerst even het leed gaan ja. meevoelen van die ouder. Dat vind ik ook. Dat hebben mensen wel nodig. Wat een nare man zeg. Om, ja. Ja, maar dan, maar dan niet op een manier zoals mannen het vaak doen. Wat vervelend voor je, schatje. En dan nou, nou, ja. nou ben ik er weer vanaf. En nu een stuk. Geloof je erin dat, dat iedereen ertoe in staat is... om die afstand van zichzelf te nemen? Net zoals niet iedereen uh, heeft de vermogens... om bijvoorbeeld een psychoanalyse te doen. Daar moet je ook enige intelligentie voor hebben. Is dit ook niet een beetje uh, voor een bepaalde groep mensen... die uh, misschien wat meer hersens hebben meegekregen dan de anderen? Nou, ik kan kijk iedereen zo mee. Ja, ik schrijf natuurlijk overwegend voor hoger opgeleide. Ja. Ik schrijf voor intermediair en psychologie, Magazine. in. Dus dat zijn overwegend hoger opgeleide. Maar ik moet wel zeggen, ik heb zelf een tijd gewerkt als coach. En ik heb ook lager opgeleide gecoacht. En ik heb nog nooit gemerkt dat het niet lukt. Dus als je aan mensen vraagt waar ze in geloven. en wat hun belangrijkste waarden zijn. Hè, dan denk ik aan dingen als, wat ze dan noemen, zijn dingen als eerlijkheid, vriendschap, trouw. Uh, liefde, uh, echtheid, dat soort dingen. Ja, dat kan je op elk opleidingsniveau nee. belangrijk vinden. Dus het vinden. is onzin om te denken als je dit hoort, dat kan ik niet. Daar ben ik te dom nee, en voor. En ook als je aan mensen vraagt om te kijken... van kijk nou eens uh, of de dingen die je doet... of die nou eigenlijk wel kloppen met je waarde. Ja, dat, dat kunnen ze wel. Dat doen ze allemaal op hun eigen manier. Maar ik denk niet dat... Uh, en daarom zeg ik ook, ik geloof uiteindelijk wel in dat mensen leuk zijn... en dat, het, dat ze het veel beter kunnen doen dan ze doen. Want ik heb altijd gemerkt in coachingsgesprekken... dat dit wel naar boven komt. Als je mensen vraagt, waar geloof je in? Dan komen ze altijd met goede dingen. Te zeggen nooit, ik geloof erin dat het fijn is om iedereen lastig te vallen... zodat ik er beter van word. Nee, voor de duidelijkheid, het uitgangspunt van, van jouw hele betoog is niet... de mens is slecht. Nou, de mens gedraagt zich slecht. De mens zou zich ja, maar beter leuk, kunnen gedragen kan als hij wat meer wijsheid ontwikkelde. Ja, ja op dit gebied. Nou, laten we hopen dat heel veel mensen de weg naar dit boek weten te vinden op een of andere manier. Uh, we spraken met hoogleraar sociale psychologie, Roos Vonk, naar aanleiding van haar zojuist verschenen boek Menselijke Gebreken. Ja, voor gevorderden, daar heb je het al. Het is een uitgave van Scriptum Psychologie. En de informatie hierover is ook na te lezen op onze site www.newshop.nl of op teletextpagina 260. Er nog een... Wanneer ben je een gevorderde? Nou, dat is omdat ik heb eerder een boek geschreven, Ego's en Andere Ongevoelden. Nou, je moet gewoon deel 1 lezen. Dat is op 1 en, Dat en, deel en die, zijn, die stukken zijn ook een tikje makkelijker. En ah. dit is dus het vervolg op ego's. Je kan het ook zelfstandig lezen, maar deze columns zijn net een tikje moeilijker dan de ego's. Goed. Dus als je beginneling bent, eerst de ego's en dan deze voor je <laughs> Dankjewel, Roos Vonk.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 Ze zeiden de we nos fiertés tout devant sans zouden niet meer kunnen. We zouden niet meer kunnen. We le niet meer kunnen. We zouden niet le kunnen. We zouden niet meer kunnen. We zouden niet meer kunnen. We zouden niet meer sans retenir Et les mots ne sont que des mots pas les plus importants On y mène nos sens propres, qui changent auprès des gens C'est con C'est con peut-être con à se cacher de soi-même Parabratiti Si je m'encre bien ne pas nous figé c'est le début de nos rêves qui t'andas confirmer C'est con, C'est quand peut-être con à se gâcher soi-même Normaal gesproken levert Frankrijk eigenlijk alleen van die, uh, ja, hoe, no hoe noemen ze dat? Van die uh, meisjes met die. Uh, ja, Slaapkamer oogjes. En ja, slaap ja, ja, ja, oogjes ja, ja, ja, ja. ja. Zuchtmeisjes, ja, precies. Ja, dat, zucht, is, ja, dat is het. Ja. Zoals dat Carla Bruni. Ja ja, ja, ja, ja. Maar dat is deze helemaal niet. Ze heet Zaz. En, uh, zaz. Maar goed, het nummer. Stond er. Ja. Le long de la route. Ja. Nou, over naar jezelf kijken. Ik dacht, mensen kunnen ook gewoon de Patagonische Haas lezen. De autobiografie van de 86-jarige kloot uh, landsman. Is die man al 86? Ja, joh, die is 86. En dat is, het boek is ook omarmd in Frankrijk. Het was het boek van het jaar en het heeft een prijs gekregen. Het, dat, is, dat boek geeft, uh, dat geeft gewoon uh, dat, dat, dat, het dat vreselijke vogelperspectief. Dat vind ik ook zoiets ellendig. Maar goed, hè? even in die psychologische Helikopterview. termen. Helikopterview. Ja, ja, Helikopterview ja, ja, dat het, ja. ja, dat was het. Ja. Ja. Dat, vind ik nou, ja. dat doet hij dus over de 20ste eeuw. Hè? Landsman is natuurlijk in eerste instantie... dat zei ik al, van het unieke filmproject Showa... Ja. Uh, wat belangrijk is, na Shoah kon niemand meer zeggen... Dat Je moet de even misschien voor iedereen niet... nog even vertellen wat Shoah was. Want dat is ja, dat heel ga ik ook wel, want Shoah is dus een negen uur uh, uh, durende film... Uh, waarin hij dus uh, uh, allerlei mensen aan het uh, woord laat... en heeft opgezocht die rondom het kamp Treblinka. En uh, dat heeft hij gedaan, dat is op een... Uh, al op een waanzinnig manier tot stand gekomen. Want uh, uh, hij, uh, boek, hij, hij laat bijvoorbeeld zien hoe hij vooral alle credits van zijn opdrachtgever. het was uiteindelijk in eerste instantie een opdracht vanuit de Israël, Israëlische uh, uh, autoriteiten. en als zijn sponsors, was hij kwijt. Want iedereen had zoiets van: nou, wanneer komt die film? Al? Die film is toch af. Maar hij had maar steeds het gevoel: ik moet door. Ja. Ik wil die nog vinden, ik wil die nog vinden. Bijvoorbeeld die kapper. Dat zou je. Ja. Iedereen die, ja. die, he, die kapperbomba. Nou. Alleen op de moeite die hij neemt om die man te vinden, die heeft hij uiteindelijk gevonden. Want die hoorde tot het zondencommando, waar nooit iemand van terugkwam. Hij heeft het overleefd, uh, hoe? dat wordt allemaal gezegd in die film. En zijn taak was dus het knippen van de haren van de vrouwen, vlak voordat ze de gaskamer ingingen. En dan had hij twee minuten per hoofd, en dat betekende vier knippen. En uh, hij, als je ziet, hoe, dan heeft hij eindelijk die man gevonden... En dan, zegt hij, dan praat hij met hem en die man zegt... oké, okay, ik ben bereid hierover te praten, wat al heel wat is. Maar hij heeft geen geld, dus dan zegt hij... ik kom, hè, u moet wel, ik kom. Maar dan duurt het weer drie jaar, gaat hij naar het adres. Is die man al lang verhuisd? Moet hij weer die man opnieuw zoeken? Die blijkt al naar Israël te zijn geëmigreerd. Want hij heeft dus steeds geen geld. En uiteindelijk, eh, want wat die film zo uniek maakt... hoe krijg je een... Uh, officier, een SS-officier, zo gek, om het lied van Treblinka twee keer te zingen in dat bootje. Je wel? En die mensen die bijvoorbeeld langs de spoorlijn, die uh, Polen, heeft hij natuurlijk gevraagd. Ja, het Jullie hebben ze toch gezien? Jullie ja. hebben ze ja. toch gezien. Je roken toch? Jullie wisten, toch, Jullie wisten toch alles. Nou ja, goed. Maar wat hij uh, wat zo aardig is en uh, wat hij niet zegt, maar volgens mij is het toch wel zo. Hij heeft een verhouding. Ge uh, hij werd verliefd op Simone de Beauvoir. En die had natuurlijk haar verhouding met Sartre. Overigens niet seksueel, dat was gewoon een vriendschap. En uh, wat hij vooral steeds zegt, hij noemde, haar, uh, hij noemde haar Castor. Ze kon zo vreselijk goed luisteren, Simone de Beauvoir. Die kon heel intensief, die kon, dat, dat zegt hij steeds weer opnieuw... hoe goed zij kon luisteren zonder te oordelen. En ik denk, je hebt het van haar geleerd. Je hebt het van haar geleerd. En daardoor kon je 30 jaar later uh, dus die mensen interviewen. Want dat was het natuurlijk zonder te oordelen. Hij is natuurlijk zelf een Jood. Maar het belangrijke ook thema is zijn verzet. Hij heeft als jonge jongen met zijn broer en zijn vader in het verzet gezeten. Nou, die kan hij heel spannend over vertellen. Maar ook zijn zuster. Zijn zuster was actrice, had een verhouding met Satteren. En die heeft op hele jonge leeftijd zelfmoord gepleegd. Maar, euh, nou, dus zijn levensverhaal. Maar onderhand verwijst hij naar schrijvers, naar filmregisseurs, naar... Uh, onderwerpen die uh, belangrijk waren. of specifiek in Frankrijk belangrijke onderwerpen. Het is die man. Uh, en hij kan fantastisch schrijven. want het gaat niet chronologisch. Er komen steeds dingen naar voren. die hij dan later. waar hij eigenlijk later pas uitvoerig... Curieus op dat zo'n boek nu komt. pas verschijnt eigenlijk. Nou, hij heeft uh, op een gegeven moment... Uh, heeft, uh, mensen zeiden tegen hem, je moet het eens gaan opschrijven. Want je hebt jouw leven, jij hebt zo veel meegemaakt. En al die mensen zijn natuurlijk al dood. En uh, nou, toen dacht hij, ik ga het niet zelf doen. Dus hij heeft iemand gevraagd. Hè, die zijn vingers konden oh. zijn, zoals je dat letterlijk zegt. En, uh, ja, en natuurlijk, dat, uh, dat, hele, ma, dat hele maken van Shoah. Hij zegt bijvoorbeeld tegen iemand... Uh, tegen die SS-officier zei hij bijvoorbeeld... U moet... Mijn leermeester, zijn, mijn leraar. U moet het mij vertellen, want niemand anders kan het meer vertellen. Nou, als je die houding aan kan nemen als jood, zes miljoen joden, dat, mm. dat, dat kenmerkt wel deze man: een groot man. En de Patagon... Patagonische Haas, waar komt dat vandaan? Ja, dat, is, uh, dat zijn eigenlijk twee beelden. Hij gaat uh, heel veel op vakantie met uh, het koppel Sattre. Beauvoir. en op een gegeven moment rijden ze ergens uh, in Pat Patagonië. En die, daar is een, er is dus zoiets als een Patagonische haas. En die weg waren allemaal hazen. Dus hij reed daar s'nachts door die hazen. En op een gegeven moment maakt hij een opname van het kamp, en dan ziet hij een haas die in het kamp is... en die wegvlucht onder het prikkeldraad. Dus de Patagonische haas betekent eigenlijk die kon er wel vri uit. Ja, vrijheid. Want ja. uiteindelijk is het hele boek is dat wat hem op de been houdt toch al, altijd is, uh, de, de levenslust. Het leven, het leven. Het leven wint het altijd. Dat is eigenlijk zijn uh, ding. Ja. En nog een, even een heel leuk uh, anekdote als ik mag. Uh, volgens de existentialistische principes van uh, het koppel. Dan gingen ze met z'n drieën op vakantie. Dat moest wel zo zijn het één-op-één gesprek. Dus één avond zat Satre met Simone. En dan moest hij in het andere restaurant zitten. De andere avond zat hij met Simone. Dan zat Satre in het andere restaurant. En de andere avond zat hij met Jean-Paul. En dan moest Simone. Want... Dat waren de principes, ja, dat soort idiote dingen. Nou, het boek staat helemaal vol met die. Oké, okay. in de jaren dertig legde het fascistische Italië... in razend tempo de Pontijnse moerasverdruk. Dat is een moerasgebied onder Rome. De Romeinen hadden het ook al geprobeerd, maar dat is niet gelukt. En het was een gebied, Dat was berucht vanwege de malaria-muggen... en de bandieten... Want uh, die vluchten daar naartoe, want daar waren ze de, de, de, de konden ze weg van de, van de lange arm van de rechtelijke macht. Want niemand waagde zich in die gebieden. Nou, Mussolini die scoorde geweldig met behulp van de Amerikanen, want die hadden net DDT uitgevonden. En die konden hier experimenteren. Dus die malaria-mug... Verdween. Hij heeft het opengelegd. En uh, hij heeft dus heel veel mensen uit Noord-Italië... arme contractpachtboeren. Die, uh, die konden dus daar... Hij uh, heeft daar nieuwe steden aangelegd, boerderijen. Alles was spliks met nieuw. Uh, zoiets bij ons, uh, Flevopolder of zoiets. En, uh, nou. en een uh, van de ouders van de schrijver Antonio Pennacchi, uit 1950 geboren... Dat is zo'n boerenfamilie. En hij heeft dus het uh, Mussolini-kanaal. Een, een heel dik boek is het. Hè? En uh, het is een, uh, een, er is een boer aan het woord. Alsof hij zeg maar leunen tegen het hekje. En jij komt langs en hij zegt luisteren En hij vertelt dus het verhaal. Hij zegt, ja, ik weet er ook niks van, hoor. Het zijn de verhalen van mijn oom, van mijn broers, van mijn opa en mijn opa en mijn oma. Dus dus één lange monoloog Zo. waarin hij dus dat helemaal vertelt. En dus het is wel leuk, het is natuurlijk het leven van deze hele arme boeren. Je krijgt inzicht in hoe dat... Ja, die mensen hadden gewoon niks. Die hadden gewoon niks. En die moesten elk jaar weer naar een ander stukje grond. En de helft van de. moesten ze afstaan. He, straatarm gewoon. Straatarm. Maar het is niet een familiekroniek. Het gaat over arm. Oh, het is een familie. Het gaat dus over familie? de familie. Perucci, dat is natuurlijk zijn eigen familie, mm -hmm. maar die heeft hij de Peruzzi's genoemd. Die dus uit in de po vlakte woonden en uh, contacten kregen, want Mussolini zocht ze wel uit. En ze waren socialistisch, hij laat zien hoe opa al socialist werd. En toch heel langzaam worden ze echt gewoon raszuivere fascisten. En worden door Mussolini dus uitverkoren om daar in dat uh, gebied, in dat Acropontini, uh, te gaan zitten. En uh, nou ja, dat gaat natuurlijk ook fout, want al die broers en die ooms die eindigen natuurlijk in, in de oorlog. En wat ik zo leuk vond, het boek doet me heel erg denken... kan je nog herinneren dat ik het over een boek had, een Poolse schrijver over het doppen van bonen? Ja. Precies hetzelfde. Ook grote prijs, want dit boek heeft dus grote prijs gekregen. Er is volgens mij in Europa op dit moment in al die landen zo'n hang naar informatie over hun eigen verleden... Want het was ook precies hetzelfde, een man die vertelt... en dan krijg je dus eigenlijk gewoon de hele geschiedenis van Polen van de ja, afgelopen... Hier in Nederland heb je dat natuurlijk ook, het pauperparadijs ja, en al die precies. boeken zijn ja. ook zeer uh, ja, geliefd. Ja. Ik ja. moet zeggen, uh, ik vond dat Poolse boek wel beter geschreven dan uh, dit boek. Maar hij zegt bijvoorbeeld ook op een gegeven moment, dat is wel leuk... Uh, ook letterlijk, dan heeft hij het over, het, over, dat, uh, over dat spuiten bij DDT... En dan zegt hij, pardon, wat zegt u? Dat er dan ook geen buizers en andere trekvogels meer komen? Ach, donder toch op met die buizers. Heeft een buizer soms meer recht om te leven dan ik? Ik had u wel eens willen, willen zien als u, ons, als u in onze plaats... in die Pontijnse moerassen woonde met die malaria. Waarom gaat hij nu lekker thuis muggenfokken? En hij heeft het dus heel direct... Is het naar de lezers? Oké, okay, verhaal van de parootjes. Dus het uh, Mussolini-kanaal. Want dat was het kanaal dat hij ook moest graven. natuurlijk om heel die afwatering van die moerassen uh, gedaan te krijgen. Dan, Porto Romana. Dat speelt zich ook dus in Italië af. Maar dat is van een Nederlandse schrijver van Robert Wellagen. Het is een vierde roman. En uh, ja, dat is wel, die Robert Wella, dat is wel een bijzondere schrijver. Hij debuteerde op 25-jarige leeftijd. Ik geloof dat het boek. Lipari ook al in Italië zich afspeelde. En wat hij eigenlijk doet, is consequent dezelfde boeken schrijven. Namelijk hele verstilde portretten van een beetje schuwe mensen... Mensen die niet helemaal geschikt zijn voor het leven. En dan had ik het leven maar zich aan zich voorbij laten gaan. En uh, dit gaat over een man die uh, lijdt aan geheugenverlies. En uh, eigenlijk op zoek gaat in Florence, waar hij geboren is. naar zijn jeugdervaringen. Waar ben ik? Wie, wie ben ik eigenlijk? Waar ben ik nou eigenlijk geboren? Hij gaat naar een tante. Hij ontmoet een vriend van vroeger. Hij gaat dus als een detective, zeg maar, op zoek in Florence en Rome naar wie hij is. En het klinkt dus als een spannende thriller, maar er gebeurt. Helemaal niks. <lacht> er gebeurt helemaal niks in het boek. En toch is het goed. Ja. En dat is wel leuk. Hè? Hij heeft dus hele. Is het heel mooi geschreven? Ja. Hij heeft dus hele minieme middelen. Wekt hij, weet hij een sfeer te creëren? Het is natuurlijk helemaal in de traditie. Uh, van uh, de, uh, Patrick Modiano, beroemde Franse schrijver, waar ik hier ook wel eens over heb gehad. Of bijvoorbeeld Jean-Philippe Toussaint, ook wel eens genoemd. Maar uiteindelijk moet dus, zo'n boek toch ergens Plotseling. Nou, dat is het enige beetje probleem, vind ik. Dat zeg maar, de, het is een soort achterloze manier van schrijven, maar dezelfde ja, achterloosheid waarmee het begint eindigt het ook. Dus loopt het gewoon leeg. En dan moet je natuurlijk vooruitkijken. Ja. En dat is dus het probleem. Het is een soort terloopsheid. Hè? Met terlo al zijn boeken tot nu toe. Ja, vind ik wel een beetje, ja. Dus ik zou zeggen, want er is natuurlijk de, de grote gevaar dat je vergeten bent op het moment dat je de laatste bladzijde zei. Dan denk je, ja, waar ging dat nou eigenlijk over? Nou, en dan laatste, schrijvers klagen altijd over drie dingen. A. Dat ze niet aan het werk kunnen komen. B. Dat wat ze geschreven hebben, dat ze dat niet goed vinden. En C. Hun uitgeverij. Nou, Klaas uh, Hugo Klaus, uh, vorig jaar gestorven. Grote Vlaamse meester. Klaagde heel veel. Dat kunnen we zien in zijn dagboekfragmenten die nu uh, uit zijn. Maar nooit over moeilijkheden met uitgevers. Want dat vond hij literaire ontermenschenkletserijen. Nou, dat vond ik wel een mooi woord. En dat is dus een dagboekfragment uh, uit december 1968. Waarin hij dat zegt. Hij schrijft op dat hij moment met daar. Harry, Harry Moelich aan een opera... En hij verbaast zich over het feit dat Moeders zich helemaal niet bezighoudt met het innerlijke muziekje van de taal. Maar eigenlijk alleen maar met zo kort mogelijk opschrijven. Uh, het, zijn allemaal, uh, het komt allemaal uit de geheime geladen van Klaus, Hugo Klaus. En het is De Wolken, want Mark Schavers, uh, Vlaamse journalist, mocht daar dus uit... Samenstellen wat hij wilde. En het boek bestaat ja, uit uh, aanzetten tot gedichten. Maar ook tekeningetjes, Tekeningetjes, dan, ja. droedels, foto's, uh, stukjes aanzetten tot romans, uh, heel veel brieven. Ja, alles ligt vrij om tafel. En de lezer mag graai. Ja, het maar, eigenlijk... want het want, uh, Jaar van de Kreeft, een boek van hem. ik ja, kijk ja dat ja, daar ja, bijvoorbeeld Kitty, Cuba. Ja, maar, maar dat, dat er in de wolken ook weer ja. stukken staan... Ja. die wat meer de achtergronden nog ja, verlichten van Ja, want had boek. erg een moeite die viel op, uh, natuurlijk op vrouwen, uh, zeg maar... Uh, ja, mooie vrouwen, die, uh, hij was op actrices Ja, en Sylvia Christel, ja, die werd op een gegeven moment wereldberoemd. En die ging uh, natuurlijk aan de boom om met allerlei uh, leuke Franse... Uh, regisseurs. En uh, uh, hij heeft dan een, hij heeft zulke wraakfantasieën. Dan gaat hij dat thuis allemaal zitten opstrijven. <laughs> Wat hij zou doen met ze. Ja. En hij heeft zo... Dan zegt hij, is de sesie, is ja, ik ben toch gewoon een man met één vrouw. Hij trekt het gewoon niet. Hè? En, uh, en, en hij is zo jaloers. En, uh, en dan heeft hij een klachtenboek. En dan schrijft hij gewoon al zijn klachten inderdaad over Kitty maar dus uiteindelijk het jaar van de kreeft ook uit is voortgekomen. ook zo'n wraakboek. Ja, want die was ook veel te leuk. Die kreeg veel te veel aandacht. Terwijl die zelf toch ook niet braaf was, maar de vrouwen moesten dat wel zijn. Ja, hij had daar heel erg moeite mee. Het is eigenlijk ook waar, hij klaagt behoorlijk hoor. Hij klaagt, hij klaagt behoorlijk. Ja, het is uh, echt van die wraakfantasieën. Kan je er wel eens genieten? Leuk. Dit, ja, klink, dit klinkt ik. wel smakelijk. Ja, er staan ook hele leuke foto's in. Nou, en wat ik, wat ik één anekdote wat ik wel heel leuk vond. Hij had op zijn vijftiende al een historisch roman geschreven. En, en die heeft hij weggegooid natuurlijk. En dan zegt hij, ja, mijn schrijverij hield ik opzettelijk op school op het pijl van me mediocriteit. Want één keer deed hij namelijk zijn best en leverde een opstel in. En kreeg dus strafwerk. Omdat de leraar zei, dat heb je uh, ergens uh, weg uit, uitgehaald. En dat was ze dus een stomme. Hij zei, ik, ik was zo verbluft dat ik toegaf. Ja, zei ik, ik heb het overgeschreven. Dus er zat ook in Hugo Klaut twee... Mannen En misschien dat die ene, dat kleine jongetje nog steeds, die wraakfantasieën. Nou ja, we zijn nu aan het psychologiseren, dat mag helemaal niet. Oké, okay. De Wolken, Hugo Klaus. Lezen, De Wolken, hartelijk dank. Ingrid Voorst hoorde u als chef boeken vandaag. De informatie uh, over de boeken staat op pagina 260... en ook op onze website nieuwshow.nl. De hele maand juni staat de Gelderse hoofdstad Arnhem... in het teken van de mode biennale. Bij deze vierde editie treedt de bezoeker binnen in de wereld van Amber... De muze, die artistiek directeur Joffrey Molhuizen, speciaal voor deze manifestatie in het leven riep... als verpersoonlijking van het fenomeen mode. In zijn eigen woorden, mode is als een femme fatale. Ik moet haar volgen. Gaan we over praten met modejournalist Ayn Tan. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat bedoelt hij daar nou mee? Ik moet haar volgen. Mode is als een femme fatale. Nou, mode is natuurlijk iets wat, uh, wat verleidt. Uh, wat we elk seizoen uh, opnieuw kopen, wat, terwijl we eigenlijk misschien al die seizoenskleren niet nodig hebben. Um, uh, zij is ook als een uh, um, ja, letterlijk ook een verleiding. Zet, hè, met onze jurken die, die, die zwieberen en zwabberen, we, we dragen hakken. Uh, en dat heeft ook weer te maken met seks. Maar de, de, de mode is. In de, in de eerste instantie een economisch systeem. En dat verleiden is heel belangrijk bij het kopen van kleren. En um, dat is ook... Hè, op een gegeven moment koop je een jurkje bijvoorbeeld. En dan denk je van, nou, nou heb ik het. Nou, nou, nou dit, dit is het helemaal. En dan de volgende maand denk je van, nee, dit, dit is het helemaal niet meer. Het dus kopen het heeft... is lekkerder dan het hebben. De jacht het koop, is lekkerder. De jacht is <lacht> lekkerder dan het hebben. En de ja. verleiding, het dromen van een bepaald kledingstuk... is ook heel erg belangrijk. Uh, als je bijvoorbeeld in een nieuwe context komt... met dat nieuwe jurkje, en dat klinkt heel abstract... maar ik zal het even wat verduidelijken. Uh, als je bijvoorbeeld een nieuw jurkje hebt, denk dat het helemaal, dan kom je opeens in Italië... waar iedereen zo'n mooie jurk heeft. Dan denk je van, nou, ik dacht dat dit een heel mooi jurkje was... maar dat is helemaal niet zo. Dus wat Jof ook zegt, is ze zet je op het verkeerde been. En uh, de, de eigenschap van een femme fatale is natuurlijk... dat ze het constant aan het flirten is en uitdagen is en aan het verleiden is. En je ook op het verkeerde been zet. En dan denk je dat je er eigenlijk eenmaal hebt... En dan is het toch weer niet zo. Dus ik vind dat een hele mooie omschrijving. Maar wat is het voor een man die, die Joffrey Mohuis? Want dit is zijn eerste, hè, geloof ik. En hij is nog heel, ja. heel jong. Ja. Ja, nou ja, ik, ik zei het gisteren ook tegen hem. De, de, want de, bij het voorgesprek zei ze ook dat hij is heel jong Toen dus zegt hij: Wat een onzin. Iedereen die is tegenwoordig jong en niet. En je hebt natuurlijk tegen he, een bepaalde internetgeneratie. Uh, die uh, mode heeft ook te, natuurlijk heel erg te maken met het komende en het nieuwe, het avant-gardistische. En daarom is. jonge mensen zijn heel erg belangrijk. Zeker in deze generatie. Ja. Dus met daar sociale is je media. de jarige eigenlijk al een bejaarde ongeveer voor. Eigenlijk wel, ja. Nou ja, kijk maar naar de modellen. He. Die zijn op hun 17e ook ja. uitgerangeerd. Ja. Dus, uh, en. Maar maar het is moeilijk. Kijk, als je 50 bent, heb je bijvoorbeeld, zeker nu, het hele internetding niet meegemaakt. En dat is wel heel belangrijk, dat je gewoon weet hoe Facebook in Ook elkaar in de mode? zit. Ook in de mode, ja, tuurlijk. Waarom dan? Omdat... Um... Nou ja, de catwalk worden bijvoorbeeld nu ook live gestreamd op internet. Dus uh, dat betekent dat het hele systeem verandert. Eerst kon je niet bij een modeshow zijn. En er was echt een bepaalde elite die alleen bij een modeshow mocht zijn. En nu wordt het bijvoorbeeld live gestreamd via Facebook of via Twitter. En dat betekent dat je dus niet meer die seizoensconstant uh, uh, verdelingen hebt. Maar gelijk dat kunt zien. Uh, dus het hele systeem verandert ho daar ook door. Ho hoezo vervalt dan de seizoensindeling? Nou, eerst had je natuurlijk de lente-winterseizoen. Uh, dat, dat werd zeg maar nu is het... Uh, nou, uh, wat is het nu? Lente, 2011. En dan wordt op de catwalk wordt winter 2012 uh, geshowt. Um, dat maken H&M dat, maakt dat eigenlijk na. Ja. Um, maar nu kan je gelijk dus uh, collecties zien... tegelijkertijd met de, de, de, de, de editors bijvoorbeeld... die op de eerste rij zitten. Uh, en daarom... Maakt, maakt, dat, maakt die seizoensindelingen, maakt dat minder belangrijk, ook omdat het klimaat verandert. Dus je hebt zoiets van ik wil dat nu hebben. Als ik het nu zie, wil ik het nu hebben. Dus dat maakt een en daar is het hele systeem op gebaseerd. Dus en dat, dat kon nooit, maar dat kan nu toch ook niet? Nou, dat, daar zijn ze dus nu je wel mee via bezig. Internet, via internet kan veel je veel makkelijker ja. uh, dingen kopen al van nieuwe collecties en zo. Ja, ja. die nu al ja. in de winkel hangen. Dus bijvoorbeeld iets van winter 2012 kan je nu al kopen. Dat willen mensen ook hebben, omdat je nou ja, bijvoorbeeld ook sneller winter hebt. Uh, dat, is, dat is gewoon heel dat is belangrijk. Er zijn bijvoorbeeld nu veel meer videofilms op internet. Tijdschriften zijn natuurlijk uitgerangeerd. De kranten ook een beetje. Op internet gebeurt alles. Dus hoe dat systeem in elkaar zit en hoe dat werkt. Ik moet wel zeggen dat het nog heel nieuw is, ook voor de modewereld, die zitten daar heel erg mee te experimenteren van wat gaan we hiermee doen en hoe verandert het systeem hierdoor maar je moet daar wel kennis van hebben om daar iets mee te doen even, even naar die biennale, wat zien we als we de wereld van Amber want dat klinkt eigenlijk ook heel futuristisch hè? dat je een soort virtueel persoon verzint en daar van alles aan ophangt wat zien we bij die biennale als we die wereld binnentreden ja, we zien, um, um, uh, we zien uh, de, de expositie opgebouwd uit drie elementen. Dat is atmosfeer, dat is uh, elementen en uh, visies. En dat klinkt heel abstract, maar het ja. komt er eigenlijk op neer... dat um, ontwerpers tegenwoordig ook art directors zijn. Dus ze zijn niet alleen maar ontwerpers van kleding meer... maar ze zijn meer ontwerpers van een totaalbeeld. Als jij een broek van Levi's koopt, dan koop je geen broek meer... maar dan koop je een gevoel. Um, dat is wat Joff heel erg heeft proberen duidelijk te maken. Dus hij speelt heel veel met... Dus er is heel veel make-up. Joff is Joffrey, hè? zo wordt hij genoemd. Jov, ja, precies. Ja. Ja. Joff, dat is zijn, uh, mm. zijn naam. Um, dus er is heel veel make-up. Uh, we beginnen eigenlijk met films. Films... Kijk maar naar Sex and the City bijvoorbeeld. Hè. Als je een jurk in Sex and the City ziet... dat dat kan meer een merk definiëren dan. Maar kledingstuk, de schoenen van de. Dames. Ja, Manolo Blanik, inderdaad. Dus hij, City, heeft, ja. hij Er is relatief weinig kleren te zien, zijn er in de expositie. Maar meer sfeer, uh, een totaalbeeld van een ontwerper. Waar wordt hij nou door geïnspireerd? En uh, hoe vertaalt hij dat door naar fotografie? Er zijn heel weinig concrete kledingstukken te zien. En men is erin geslaagd om toch. Uh, ontwerpers van naam en faam. naar de biennale te krijgen. Hè? Ja. Uh, bijvoorbeeld. Uh, maar er zijn relatief gezien, vergeleken met de vorige edities... veel minder grote namen. En dat is ook een beetje het uitgangspunt van deze expositie. Het gaat heel erg over uh, kwaliteit in plaats van namen. Hè. Dat betekent helemaal niet dat Versace misschien wel een grote naam... maar dat betekent helemaal niet dat ze inhoudelijk goed zijn. Wat deze expositie ook probeert te doen... is om een uh, inhoudelijke visie van ontwerpers neer te zetten. Ik zal eventjes een voorbeeld geven. Uh, bijvoorbeeld... Um, Um, even kijken hoor. Nou ja, er is bijvoorbeeld een zandloper regias installatie van een Japanse ontwerper, die heet Junye. En die is de constant de, de, de regias opnieuw aan het uitvinden. En hoe verloopt die nou bijvoorbeeld in de tijd? Hoe is die... De regias is een heel oud kledingstuk. Al twintig jaar geleden is die uh, ontstaan. En nu is hij vernieuwd in zich nog steeds. En dan hebben ze dan... 18 kilo zand loopt daar doorheen. Dus dat is een soort weergave, een symbolische weergave van de tijd. en hoe die regio's in de tijd verandert. Er is ook een kledingstuk van Martin Margiela, een hele bekende ontwerper. Uh, misschien niet voor het grote publiek, maar in de mode wel. Die speelt heel erg met. Tijd in een kledingstuk. Dus uh, je hebt bijvoorbeeld een jurk van allemaal oude stoffen, van Liberty stoffen. Ik weet niet of jullie die nog kennen, zo'n Liberty Print. En dan heeft hij allemaal oude Liberty jurken verzameld. Die heeft hij aan elkaar gemaakt. En dat is op een gegeven moment zit er een verloopje in, van licht naar donker. Dus dat is letterlijk een verloop in de tijd. Um, en daar heeft hij dus. En de, de, de, de, de, de dingetjes die daarin. Uh, ja, die, die, die dingen zo tweedehands maken, die heeft hij ge geaccentueerd. Dus dat betekent dat de dingen in de tijd, in die jurkjes, dus geaccentueerd worden. En dat speelt dus heel erg met oud en nieuw, tijd en niet-tijd. Maar, maar je ziet in feite hoe, hoe ontwerpers denken wat er in hun hoofd omgaat hoe ze een bepaalde stijl ontwikkelen. Ja, Dat probeer, ze, dat probeer je ja, op die biannade zichtbaar er, te maken. Er is ook een ontwerpersduo die heet 3S4, komt uit New York, en die zijn altijd op zoek naar de gulden snede. Dus de, de ultieme perfectie. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk hè, voor ontwerpers, om vragen te stellen. Wat is perfectie? Wat is schoonheid? En wie heeft dat ooit bedacht? Dus zij spelen daar heel erg in, in hun ontwerpen mee. Dus ze hebben een, een heel grote installatie gemaakt die gebaseerd is op allerlei moeilijke, nou vraag me niet precies wat, maar moeilijke getallen van de gulden snede. Dat hebben ze op op bepaalde manier berekend. En dat die jurk hangt precies in het midden van die installatie. Dus he, hun, hun ontwerpfilosofie, als in de gulden snede, op zoek zijn naar perfectie, de zoektocht naar perfectie... perfectie die geven ze eigenlijk bloot. Mm -hmm. maar dat het, is heel het, inspirerend. het gaat dus meer om totale concepten... dan ja. dat je daar naar binnen gaat en denkt wauw, zo'n jurk wil ik ook. Nee, kan het gaat ik krijgen? inderdaad heel erg over concepten. Ja. Maar daar gaat het tegenwoordig natuurlijk om. En nogmaals, een merk is niet meer succesvol omdat je alleen maar mooie kleren maakt. of functionele kleren maakt. Het is een de merk, suggestie die je ermee wekt. Dat zeg ik dus. Ook de, de, de, de Amber-vrouw, uh, of, of um, <kijkt> ik bedoel eigenlijk hè, de, de, de vergankelijkheid van mode en. Uh, de droom die die mode creëert, dat is wat je moet doen kopen. Niet het kledingstuk meer. En dan is het belangrijk voor een ontwerper om een totaalvisie neer te zetten... en heel herkenbaar te zijn als merk. Um, en die, die visie kunnen door... Uh, uh, door, um, door in allerlei disciplines kunnen doorvertalen. Want dan krijg je iets wat, wat herkenbaar is... en wat je ook op een gegeven moment wilt hebben... en waar je ook mee kan identificeren. En zolang dat dat moet dat moet een bepaalde levensduur hebben eigenlijk leeft maar... het een beetje in Arnhem want je zou denken, Arnhem, ja, Modestad, denk je in de eerste instantie nee, aan de nou, Amst en, en Amsterdam? Wat heel belangrijk is, uh, Arnhem heeft een bepaalde ontwerpgeschiedenis. Victor en Rolf komen daar vandaan. En um, die heeft een, uh, een academie, Artes dus heel bekend in het buitenland. En wat Joff gisteren zei, want ik vroeg het even aan um, Arnhem, Modestad. Um, Nederland is een land die plat is, letterlijk, maar ook figuurlijk. Dat betekent dat we altijd de horizon kunnen zien. Dat betekent dat we ook altijd heel ruim denken. Dus we stellen ons vragen af. Het is eigenlijk een Nederlandse mentaliteit, hè om heel conceptueel te denken van wat, waarom, hoe... waarom heeft een mouw twee armen in plaats van drie armen? In de, in de kunstwereld is dat heel erg belangrijk. Uh, dus daarmee willen we ons als Arnhem modestad ook profileren. Vragen stellen, het onderzoek doen. En het is ongekend dat modeontwerpers zoveel ruimte krijgen... om hun visie neer te zetten als in Arnhem. Dat is in Parijs natuurlijk heel erg anders. Het is, echt, uh, het is geen economisch systeem. Dus wat dat betreft willen ze Arnhem op die manier als een modestad profileren. En dat lukt? Uh, dat is gelukkig. Nou, in het buitenland moet ik echt eerlijk zeggen dat het heel erg bekend is. Ja. Je wil avant-garde zijn, je wil vooruitkijken. Je wil echt iets op het toppunt van de mode neerzetten. En dat doet uh, Jof. Mooi. Hartelijk dank voor de modejournalist Ainuk Tan over de modebiennale in Arnhem. Nog de hele maand trouwens, helemaal juni. is pas net begonnen. Ja. Informatie uit dit programma. Allemaal na te lezen op teletekspagina 260. Maar u kunt natuurlijk ook op de website terecht. www.nieuwshow.nl. Na het nieuws van 11 uur kunt u luisteren naar het politieke programma van de Tros Kamerbreed. Met daarin te gast Ger Koopmans, CDA Tweede Kamerlid. Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. En Gerber-Jan Gerbrandi, Europarlementariër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 Doe de kantinecheck op wakkerdier.nl. Hypnose van Lars Kepler. Nu 595. Alleen in de Libris boekhandel. Dit is Radio 1.